Zes uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een grote brand heeft in Saasveld bij Almelo een partycentrum verwoest. Aan het begin van de nacht brak de brand uit in het complex... dat bestaat uit een restaurant, cafés en zalen. Er was niemand binnen. De oorzaak van de brand in Saasveld is nog onduidelijk. President Obama heeft de Amerikaanse bevolking opgeroepen... kalm te blijven naar de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. Die schoot in februari vorig jaar een ongewapende zwarte jongen van 17 dood... Volgens de jury deed hij dat uit noodweer. Obama noemt de dood van de tiener een tragedie... en zegt dat het land naar manieren moet zoeken om het wapengeweld in te dammen. Veel Amerikanen reageerden boos op de vrijspraak... en zeggen dat er racisme in het spel is. Premier Netanyahu van Israël heeft gebeld met de Palestijnse president Abbas. Volgens Israëlische functionarissen sprak Netanyahu de hoop uit... dat de vredesbesprekingen die drie jaar geleden vastliepen snel worden hervat. Het overleg ligt al jaren nagenoeg stil... vanwege oneenigheid over de Israëlische nederzettingen... op de westelijke Jordaanhoever. Het Openbaar Ministerie begint vandaag met de trajectcontrole... op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Het systeem had vorig najaar al in werking moeten treden... maar door technische problemen moest dat worden uitgesteld. Op de rijbaan de andere kant op, van, Utrecht naar, van Amsterdam naar Utrecht... werkte de controle al sinds vorig jaar zomer. In de Indonesische provincie Papua zijn 18 doden gevallen bij een bokswedstrijd. Ze kwamen om toen het publiek de sporthal in de stad Nabire... met z'n allen tegelijk wilde verlaten, nadat de rellen waren uitgebroken. De ongeregeldheden ontstonden toen de jury de zegen toekende... aan de tegenstander van de lokale favoriet. In de paniek raakten ook 47 mensen gewond. Het weer, eerst nog kans op nevel of mist... maar later zonnig en maximaal rond 25 graden... Aan zee mogelijk bewolkt of nevelig en daar iets koeler. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is maandag 15 juli. Wielrennen speelt een hoofdrol, ook vandaag. En dan niet alleen vanwege de Tour de France. Het is wel zwaar een rustdag. Maar ook omdat er steeds meer ongelukken met wielrenners in het gewone verkeer gebeuren. Nederland speelt een centrale rol bij de bestrijding van de piraten. En of Nederland nog een centrale rol speelt bij het Europees kampioenschap van vrouwen, dat is de vraag. De, we. De Lewine, verloren van Noorwegen. Kansen zijn nu geslonken. We zoeken onze correspondent in Amerika op om te praten over de vrijspraak in de zaak Jord Zimmerman. En in Spanje hebben we het over corruptie. En de Antillen melden zich ook omdat premier Rutte met een handelsdelegatie het gebied bezoekt. Kortom nieuws vanuit alle hoeken en gaten. Tot half tien is dit het NOS, Radio 1 journaal. En we beginnen met Jamie Cullum. You're not the only one. but that first rung it feels so cold the air up there looks so inviting you'll do the rest when you are old the printed pictures they stain your hands it's like a memory you don't own the architecture of your a better taste of the unknown I'll tell you for nothing enough Het is zes minuten over zes, tijd voor het nieuwsoverzicht. politie in Den Haag kreeg gisteravond een melding binnen... van de schietpartij in de Schilderswijk. Waar er waren twee schoten gelost in een café aan de Hoefkade. Daar bleek dat inderdaad uh, twee slachtoffers zelfs uh, gewond zijn geraakt... waarvan eentje in kritieke toestand naar het ziekenhuis is overgebracht... en het andere slachtoffer is eveneens naar het uh, ziekenhuis vervoerd. Meteen werd er een verdachte aangehouden. Maar wat er precies is gebeurd, dat kan de politie nog niet vertellen. De politie moest trouwens een groot gebied afzetten... omdat er veel buurtbewoners de straat op kwamen. Met het paraat peloton is de uh, linie gestaan... om in ieder geval het publiek op afstand te houden... zodat collega's hun werk goed ter plaatse konden doen. In de loop van de ochtend zal de politie waarschijnlijk... met meer informatie komen. In Twente moesten verschillende brandweerkorpsen uitrukken. Rond één uur vannacht was er een grote brand uitgebroken... in een groot feestzalencomplex in het plaatsje Saasveld. Voor de plaatsen waren, was het al aardig aan het uitslaan... Uh, er is opgeschaald naar zeer grote brand en daarna zelfs naar een uh, grip 1. De brandweer besloot onmiddellijk op te schalen... omdat er bij het blussen twee grote problemen waren. Maar er is opgeschaald naar grip 1... omdat er uh, vlak in de buurt een uh, grote discotheek ligt en omdat we extra watervoorziening nodig hadden. Het ging allemaal zo snel dat het complex zelf niet meer gered kon worden. Wel kon de brand weer voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen woning. Die was uit voorzorg ontruimd. In het complex zelf was niemand aanwezig. Rond vier uur vannacht was de brandmeester. Verbaasde reacties in Amerika... na de uitspraak in de rechtszaak tegen een burgerwacht. George Zimmerman schoot in februari vorig jaar een 17-jarige jongen dood. Verdikt van de jury luidde als volgt... Members of the jury, have you reached a verdict? State of Florida versus George Zimmerman. Verdict. We, the jury, find George Zimmerman not guilty. Onschuldig dus. Volgens Zimmerman was er sprake van noodweer. Hij zou door de jongen zijn aangevallen toen hij hem aansprak op verdacht gedrag. Maar velen verdenken de burgerwachten van dat hij de zwarte jongen uit racisme heeft doodgeschoten. Op verschillende plaatsen waren er meteen demonstraties tegen de vrijspraak. Hey, Trayvon. Hey, Trayvon. Later in dit Radio International meer over deze zaak. Zondag 14 juli. U hoorde het begin van het Vlaamse VTM-journaal. Opvallende gast in de nieuwsuitzending van de commerciële zender gisteren. Onze zondagse gast in ons middagnieuws is gewezen premier Jean-Luc Dehaene, Meneer Dehaene. sympathiek dat u een zomerse barbecue even onderbreekt om bij ons als gast te zijn. Jean-Luc Dehaene, oud-premier van België, had een afspraak met VTM om met hen te praten over de troonswisseling van aanstaande zaterdag. Maar die afspraak had hij blijkbaar niet zo goed in zijn agenda gezet. Om heel eerlijk te zijn, Jean-Luc Dehane was het eigenlijk knalvergeten... dat hij vanmiddag naar onze studio zou komen. En zo verschijnt hij pas op het allerlaatste moment. En een verrassende outfit. Maar dus toch nog op post. Sympathiek dat u een zomerse barbecue even onderbreekt om bij ons als gast te zijn. Zelfs geen tijd gehad van mij te verkleden. <laughs> Zo verschijnt hij in korte broek met een opvallend oranje shirt. En op sandalen in de nieuwsstudio. Als u nieuwsgierig bent naar de beelden, kunt u die zien op vtmnieuws.be. Ik heb ook even een linkje getwitterd. En dan kunt u daarop klikken, dan bent u daar vanzelf. Goed, dat is het nieuwsoverzicht. Dan hebben we natuurlijk een stapeltje kranten voor ons liggen. Laten we beginnen met de Volkskrant. Waar schrijven die over? vandaag. Werklozen aan de slag in Duitsland. De grensgemeenten zijn erg blij met die trend. Want het aantal Nederlanders dat in Duitsland gaat werken, groeit nu heel erg snel. Komt vooral doordat in veel Nederlandse grensgemeenten het aantal werklozen, het percentage daarvan, boven de 10% ligt. Pakken we het Algemeen Dagblad. Uh, bij het Algemeen Dagblad heeft uh, een aantal verhalen over het onderwijs. Op de voorpagina klassen opnieuw groter. Honderden basisscholen moeten vanwege bezuinigingen leerkrachten ontstaan. En daardoor worden de klassen groter. En als je dan doorbladert naar pagina 3... dan staat er een verhaal over het ontslag dat dreigt voor leraren... op honderden basisscholen. heeft ook te maken met het feit dat uh, basisscholen... het hoofd financieel niet boven water kunnen houden. 80% van de scholen ontkomt niet aan straffe bezuinigingen. Het is een overigens die afkomstig is van de sectororganisatie, de PO-raad. Dan hebben we dagblad Trouw. Die uh, komen met een verhaal over Zuid-Amerika. Eist excuses van Europa. Ambassadeurs teruggeroepen naar Schofferen. Boliviaanse president, u weet het nog wel, een paar weken geleden... werd die tegengehouden, uh, omdat er gedacht werd... dat Snowden, die uh, klokkenluider, in het vliegtuig zou zitten. En toen werd hij tegengehouden op verzoek onder andere van Frankrijk. Het is weliswaar nieuws van vrijdag, maar dat de ambassadeurs zijn teruggeroepen... dat is het nieuws aanleiding voor Dagblad Trouw om er vandaag ook over te schrijven. Dan pak ik de Telegraaf erbij. Inval bij Ernst en Jong gaat over een vastgoedaffaire. Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen weken ook een inval gedaan... bij het kantoor van de accountants Reus, Ernst en Jong. En verder, heel groot op de voorpagina, bouw en lauw houden stand. Bouw. Balken en Lauw. Laurens. Bauke, Mollema en Laurens ten Dam. Het gaat natuurlijk over de Nederlanders in de Tour de France. Daar schrijven ook de andere kranten allemaal over. De Pijn boeit me niet. Daar heeft het Algemeen Dagblad het over. De Volkskrant houdt het op. Mollema houdt stand op de Van Toe. En trouw Brit stevend af op Tourwinst. Mollema nog altijd tweede. En ik wil u één ding niet onthouden van de voorkant van de Volkskrant. Onder de kop. Prut-marathon Rennen van sloot naar sloot. Het is een fantastische foto. Er komen twee uh, pubers, want het is in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, komen net uit een sloot. En het is niet zomaar een sloot, het is een moddersloot. En uh, dat is dan de Prut Het schijnt een jaarlijks terugkerende traditie te zijn in Schermerhoorn. Je gaat 20 sloten door en je bent zo vies. Nou, je houdt je neus dicht bij het zien van deze foto. Van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Maneuvers in the darks hebben er weer een nieuw album uitgebracht. Uh, nog niet zo lang geleden volgens mij. Dit, voor, ja, dit is overigens uit 1986, Forever Live and Die. De strijd tegen drugsmoggel in het Caribisch gebied... heeft een nieuwe dimensie gekregen. Koninklijke Marine patrouilleert sinds februari... met de allernieuwste ocean-going patrol vessels in de Caribische Zee. 108 meter lang patrouilleschip, volgestopt met de allermodernste technologie. En met succes. Vijf drugsonderscheppingen op zee en een aantal reddingsacties. Correspondent Dick Draaier die voert mee met de Zijner Majesteit Holland. Ik doop u Holland en wens u en de bemanning behouden vaart. Dat was, u heeft het vast goed gehoord, voormalig koningin Beatrix drie jaar geleden. Bij de doop van een nieuwe zogenaamde Ocean Going Patrol Vessel van de Koninklijke Marine. Nu, drie jaar en een koning verder, vaart de Zijne Majesteit Holland in een uithoek van het Koninkrijk. Met als basis Curaçao. Ja, good morning, Voor Chris van den Berg, die sinds de doop van het schip verbonden is aan de Holland als commandant, is de periode op Curaçao wel heel bijzonder. Ja, ik denk dat uiteindelijk de, de vier maanden hier wel het bijzonderste zijn. Omdat uiteindelijk alles samenkomt. Het schip ontwikkelen, het schip van de werf afhalen. Het zijn allemaal stapjes, maar uiteindelijk heeft het maar één doel. En uh, dat is eigenlijk zoals wij het zeg maar formeel noemen, de missie van de Koninklijke Marine. Maar uiteindelijk is dat de essentie waarom we hier zijn. Een stukje, een stukje veiligheid hier in het gebied uh, leveren. De steun die wij geven voor de kustwacht. Uh, de beschikbaarheid die, uh, die hier is van zo'n schip als er bijvoorbeeld een orkaan over de bovenwinden heen trekt. Zoals nu ook, ook. als je een, een drugsmokkelaar pakt met ze, 700 kilo cocaïne. En er staan gewoon 15, 20 mensen aan de zijkant van het schip te, te roepen. Ik zie daar nog een baal, ik zie daar nog een baal. Dat geeft heel veel voldoening voor iedereen. Maar zoals we van de week een, een klein rubber bootje bij Arube uit het water hebben gehaald, dat weggedreven was, dat geeft ook al heel veel voldoening, omdat je weet van, ja, die mensen die waren anders niet eens teruggekomen op het eiland misschien. We uh... ah, zijn uh, hier terug. Op dit moment uh, is de Dash 8 vliegtuig van de kustwacht inbound en zal uh, over enkele ogenblikken bij het schip zijn. De Dash 8 zal meteen uh, een flyby zien maken. Deze hoort En terwijl het vliegtuig van de kustwacht rakelings over ons hoofd scheert... legt commandant van den Berg uit waarom zijn schip zo succesvol is in de strijd tegen drugs. Dit is echt het nieuwste van het nieuwste. Uh, we zien het eigenlijk alle dingen in het schip. Uh, heel veel uh, nieuwe ontwikkelingen die we samen met de Nederlandse industrie hebben gedaan. Om heel efficiënt te kunnen, kunnen opereren. Maar ook gewoon uh, heel effectief te kunnen opereren. Ligt er nou een kausaal verband tussen... State of the art technologie die hier aan boord is en het aantal drugsvangsten of is dat toeval? Je kunt het onder toeval schrijven, maar ik denk dat het niet toevallig is. Het heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat wij onze, ja, onze snelle interceptors aan boord hebben. En daarmee kan ik op zee gewoon veel meer tegen een, tegen een snelvarende go-fast en dat laatste is marine taal voor de supersnelle speedboten die de Holland aan boord heeft. En die binnen luttele minuten op open zee achter een GoFast drugsboot kan. Attentie, heer de brug. Alle burgers aan boord op bezoek bij Zijnermarkse Holland Die worden teruggebracht met de Frisk. Alle militairen kunnen zich melden op het helikopterdek. Die worden teruggebracht via de Looswanner en de superkip. Uit. Onze burger, onze correspondent Dick Draaier, is dus weer veilig ook aan land gekomen. Hij maakte de reportage. Met een heuse openingsceremonie van ruim twee uur... is in het Utrechtse stadion Galgenwaard het European Youth Olympic Festival... zeg maar de Olympische Spelen voor Europese jeugdsporters... gisteravond van start gegaan. Gebeurde allemaal in aanwezigheid van IOC-voorzitters... Jacques Rogge en koning Willem-Alexander. En ook de Olympische vlam werd ontstoken. Vierdaagse festival, waaraan 2300 jongeren deelnemen... moet vooral uitstralen dat topsport leuk is. Het verslag is van Mark Hamer. Het was het laatste officiële moment gisteravond. Max, de kleinzoon van de overleden judo-kampioen. ioz lid van vooral Utrechtenaar Anton Gezink, ontstak de Olympische vlam. Fantastisch, dames en heren. De Olympische vlam Na een tocht van vier dagen door Utrecht arriveert de vlam bij het staan. Hij wordt overhandigd aan oud-Olympische zwemkampioen en toernooidirecteur. Pieter van de Hogeband. Ja, we kunnen nu los. Van de Hogeband weet persoonlijk hoe belangrijk deze Europese jeugd-Olympische Spelen kunnen zijn. Twintig jaar geleden, toen dit toernooi voor het laatst in Nederland werd georganiseerd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 Uh, dit is allemaal dat, dat, dat, dat verhaal is begonnen tijdens de Europese Joghoudtlimpische Spelen. Het doel van deze spelen is om jong talent te laten proeven aan het hoogste niveau. Dat na vele ontberingen de faam van topsport zoet kan smaken. Nu prijzen halen is mooi, maar nog geen noodzaak. Dat zei ook koning Willem-Alexander persoonlijk tegen de jonge sporters... Vlak voor de openingsceremonie. Ik weet nog dat de eerste keer dat Pieter van de Hoge Band zag, dat hij de eerste keer naar de Olympische Spelen ging om te genieten van alles omheen. Want daarna moest hij medailles gaan verdienen. Dus hier moet hij genieten en in de toekomst ga u echte medailles verdienen. Oké? Okay? Oké. Okay. Please welcome the host nation, the Netherlands. Daarna was het tijd voor de Nederlandse atleten om het stadion in te gaan. Onder hen ook Pieter Rotekarten, 16 jaar en zwemmer. Hij hoopt tijdens deze spelen in de voetscore van Pieter van der Hogeband te treden. Ja, ik, ik kies nu voor topsport. Ik laat veel feestjes liggen en zo. En ja, gewoon trainen. <laughs> dus... Is dat lastig, die keuze? Ja, niet echt. Want ja, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan uh, ja, denk ik niet dat je moet klagen. Show you life in the Netherlands. Come on! wilka Jurgspijkers in de categorie plus 90 kilo, heeft ook de keuze gemaakt voor topsport. Elke dag trainen en dan komt er niet zoveel van school. En geen alcohol drinken. Wel naar de feestjes dan, maar de gezellige dingen zoals drinken, dat doen we dan niet aan mee. Hoe wordt er gereageerd door ja, klasgenoten van je? Ja, klasgenoten en vrienden van mij hebben er meestal wel veel respect voor en die zeggen zelf dat ze het niet zouden kunnen. Maar topsport is vooral erg leuk. En dat wil toernooi-directeur van de Hoge Band nog maar eens benadrukken. Ja, ik heb er zoveel plezier uh, gehad in, in, mijn, in mijn loopbaan. En, en dat wil ik wel meegeven: dat het niet alleen maar offers is en dat je heel veel dingen je moet ontzeggen en, en niet, niet kunt doen. Je krijgt er heel veel voor terug. Het is een eer en een plezier voor mij om de 12e Summer European Youth Olympic Festival open te Laat de spelen beginnen, koning Willem-Alexander... die het European Youth Olympic Festival voor geopend verklaarde. Lopen de reacties in de Verenigde Staten... op de vrijspraak voor George Zimmerman. Deze burgerwacht schoot in februari vorig jaar... de zwarte 17-jarige Trayvon Martin dood. Maar volgens de jury deed hij dat uit noodweer. Amerikaanse media berichten uitgebreid over de zaak... en maken reconstructies, zoals bijvoorbeeld het televisiestation ABC. George Zimmerman... Hij wilde Trayvon Martin because he omdat hij had to. Hij schild hem voor de worst van alle redenen. Omdat hij wilde. Hij zei, yo, you got een probleem? Maar in deze police re Zimmerman zegt dat hij was he who was... door een angre Trayvon Martin. Hij zei, je hebt een probleem nu. En dan was hij hier en hij me in de face. In deze politiereconstructie zegt Zimmerman... dat hij degene was die tegenover een woedende Trayvon Martin stond... Hij had de jongen gevolgd, omdat hij het niet vertrouwde. Maar de politie had hem dat eerder afgeraden. Yeah. Okay, we dat was volgens de politie niet nodig. Maar het zijn ging door. En toen kwam het moment dat buurtbewoners geschreeuw hoorden... en zij de politie belden. Right Ze zijn aan het vechten. Iemand roept om hulp. Dat zeggen deze omwonenden. Gunshot that shatters the night. Oh my god, it's so good to be shot. Oh my god. And there's a black guy down that looks like he's been shot and he's dead. Een schot en een getuige die een dode, zwarte man op de grond ziet liggen. Er is een reconstructie van ABC. Maar over veel details zijn de getuigenen tijdens het proces niet eens. There have been so many bits and pieces. The inconsistencies. They are the details that are the devil. Either he was telling the truth... Of hij was een complete um, pathological liar. Afgelopen weekend komt de jury tot zijn oordeel. We, the jury, find George Zimmerman not guilty. Later in deze uitzending gaan we erover praten... met onze correspondent Wessel de Jong. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Een aantal topsprinters uit de atletiek is betrapt op doping. Onder hen zijn grote namen als van Powell uit Jamaica. Dat is een gay uit de Verenigde Staten. Gay werd gepakt bij een zogenoemde out-of-competition controller. Het is nog niet bekend welk middel die zou hebben gebruikt. Gay heeft zich teruggetrokken voor het WK van volgende maand in Moskou. Bij Powell gaat het om een middel oxyvolfriene. Pondscoast van het Nederlandse springers wiggert over dit middel. Het is een lichte vorm van uh, stimulerend middel het werkt niet zeg maar op je op je spiermassa of dat soort zaken wat het eens veel sterker wordt, uh, wordt aan de PK wel doen. Nederlandse sprinter Patrick Van Luik... trainde enige tijd met Asafa Powell. Hij kan niet geloven dat de Jamaikaan doping heeft gebruikt. Ik heb natuurlijk een Jamaica gevoend in uh, 2010 voor zes maanden en, uh, ja, je leeft je leeft er zo dichtbij en uh, je ziet alles van zo dichtbij en je ziet hard de jongens voor werk en uh, ik was ook vaak bij hem thuis en zo, uh, ja. Je verwacht gewoon dat niet. Ja, dat hij dan dus erg ja, gepakt is op iets. Christopher Froome zet de Tour de France steeds meer aan zijn hand. Brit soleerde gisteren naar de etappezege op de Mont Ventoux. Daarmee kwam de gele trui nog steviger om zijn schouders te zitten. Froome was overigens niet uitgeweest op de etappewinst. Hij wilde vooral tijdwinst boeken op zijn concurrenten in het algemeen klassement. Uh, my main objective was to try and uh, get a, get more of a buffer on, on the GCE, but um, I, I really didn't didn't sort of see myself winning that stage today. I um, I really can't believe it. Balka Mollema blijft tweede in het algemeen klassement. heeft wel een zware dag gehad. Ah, ik was niet super vandaag. We kwamen in dat groepje, groepje achter Vroomkonten door te zitten en Quintana. En, uh, ja, ik was blij dat ik daar, daar het wiel kon houden. Ik moest echt, echt diep gaan. En het was, uh, ja, was goed dat Lau, die, uh, Lau was sterk vandaag. Die, die bleef, uh, bleef goed tempo rijden. Af en toe namen ja, andere gasten erover. En, ja, die laatste, laatste kilometer was het echt... Uh, ja, vechten, vechten voor elke meter. En Lau, dat weten we natuurlijk ondertussen in Nederland. Lau is Laurens ten Dam, die veel werk verzet voor zijn kopman. Ten Dam snapt wel waarom hij al het vuile werk in de achtervolgende groep moest opknappen. Er was er maar één in het groepje die tempo wilde rijden. Uh, of ja, de, en en daar snap ik die andere ook van. Hè. Ik bedoel, er zaten twee saxo's, die hebben al op mee. mij. Uh, ja, die staat zesde, waarvoor moet hij achter de contador aan rijden? Uh, wij bouwen die tweede status en is het aan ons om te rijden. En dat hebben we goed gedaan, denk ik. Vandaag is het een rustdag in de Tour de France. Nog één week, maar er volgen nog een paar zware etappes. Met onder meer twee keer de beklimming van de Alpe d'Huez. Nederlandse voetbalvrouwen hebben de tweede wedstrijd op het Europese kampioenschap in Zweden verloren. Noorwegen was met 1-0 te sterk voor Oranje. Dat was een flinke domper. Want Nederland was het toen nog zo goed begonnen met het gelijke spel tegen het titelfavoriet Duitsland. Aanvoerster Daphne Koster heeft wel een verklaring voor de nederlaag tegen de Nooren. Het begin van de wedstrijd uh, zat er een soort van, een soort van angst dat er in onze ploeg durfde niet te voetballen. En, en dan ga je het zelf op je afroepen als je tegen zo'n tegenstander gaat spelen. En uh, ik denk dat het de baltempo veel te laag lag. Het was te, te apathisch. Uh. Ja. De Nederlandse vrouwen hebben nog wel zicht op het halen van de kwartfinales. Dan moet er in de laatste groepswedstrijd wel worden gewonnen. We, we spelen dan tegen IJsland. Groot-Brittannië, maar dat heeft niks meer met sport te maken... loopt ondertussen de babykoorts op. Wanneer wordt die koninklijke baby nou geboren? We hopen het te horen zo dadelijk na half zeven. Dit is Radio 1. Jan van de Putten met het NOS-journaal. En nog niet als eerste bericht dat er al een baby is. geboren. Nee, nog niet. Nee. Nee. Goedemorgen trouwens. President Obama heeft de Amerikaanse bevolking opgeroepen... kalm te blijven na de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. Die schoot in februari vorig jaar een ongewapende zwarte jongen van 17 dood. En dat deed hij volgens de jury uit noodweer. Obama noemde de dood van de tiener een tragedie. En zegt dat het land moet proberen het wapengeweld in te dammen.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 Dan nog het weer. In het binnenland op de meeste plaatsen zonnig en zomerswarm. Maxima rond 25 graden. Aan zee kan het op een enkele plek nevelig of bewolkt zijn. Daar is het dan 18 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers. We gaan straks weer bij het ziekenhuis kijken, maar we gaan eerst naar Frankrijk. La France. Ik doe even de tune uh, na. In de Tour de France was gisteren weer stof genoeg voor schrijvers en dichters. Kale hellingen, kabaal, glorie, nederlagen, dosis chauvinisme. Jeroen Wielaert had Jules Deelde te gast. De nachtburgemeester van Rotterdam. En overdag volgden ze samen de ontwikkelingen op de top van de Mont Ventoux. Op de top van de Ventoux staan we in een bocht vlak achter de finish... Dus we kunnen Chris Froome niet zien winnen, Attention, voiture! maar het is wel zijn winnende verhaal, Jules. Nou, vind Ik vind het sterk gereden van hem, zeg. He? Ja. Dat komt okay. Toch niet veel verloren? Nee, nee, nee. Hoe zien ze eruit? Ja. Laurens komt binnen, hoe ziet hij eruit? Nou, eh. Uh, ja. Beschrijf helemaal... hem eens. Nou, hij, hij zit helemaal kapot, zit hij. Ja, logisch. Je hebt toch zelf gezien wat ze die gasten achter de rug hebben. Hey, kun je leren. Hey? Ze zijn afgebeuld, moet ik wel zeggen. Hey? Maar ja, dat valt ook niet mee zonder die, uh, zonder, uh, zonder die, uh, die voedselsupplementen. Hey? Laten we het maar noemen. We staan vlakbij Pauke Mollema in een kluwe van persmensen. Ja. Wat voor aanblik is dit... Totaal boven op deze kaal rotsen. Het is, het is een, een, natuurlijk een surreal. Uh, vaak van het oogpunt uit van surrealisme. is het natuurlijk een hoogtepunt, dit ook. Met ook die, die, al die waanzinnigen <laughs> op die Je moet Kijk, ik bedoel, als u, als u kin, kinderen heeft, zoons heeft. die een, uh, uh, qua beroepskeuze het, uh, het vak overwegen. dan, uh, dan zouden ze een, een bezoekje. ...aan deze etappe en op andere gedachten kunnen brengen. Dan kan je beter wat anders gaan doen. Maar voor een dichter is het toch wel aardig om bij te wezen? Nou, vooral met de, als je met de auto boven komt natuurlijk. <lacht> ja, ja, dat moet... Voor de romantiekers, maar ik denk dat... Bij, die renners die zijn niet zo romantisch. Dat, dat zit voornamelijk bij de toeschouwers, weet je wel. Die, romantie, die romantieken, die, die, die gasten denken alleen maar God... Gods, ben ik er nou nog niet, of, of, of als zal denken. En Nederland weer met beide benen op de grond bovenop? de van -Toe. Nou ja, god, ze staan nog wel redelijk bovenin het klassement. Maar ik bedoel, dat er een uh, kans is op een toeroverwinning, dat, ja, ja, dat heb ik ook nooit gedacht hoor. Nee, maar de, de, de, ze doen het beter dan vorig jaar ja, in ieder geval. Toen pleurden ze al van de fiets af. Ik bedoel, kijk, die, die, die Nederlanders die altijd... Ja, dat zijn ook de jongens zelf waarschijnlijk niet. Maar dat, wat er al omheen, weet je wel. Dat er altijd, oh, net zoals met de voetbal ook, man. Er is nog geen wedstrijd, er is nog geen bal gespeeld. Of, wij, of we zijn nog kampioen, weet je wel. Dat, dat, daar zijn we altijd zo goed in. En dat gaat altijd mis. Maar, en hierbij ook. Ze zijn misschien wel goede renners. Maar het zijn ja, de absolute top. Uh, het is toch een... Uh, Eén stapje hoger. Het was de waarheid verteld door de Van Toe. Ja, zeker. Ja, wat dat betreft is deze zwijgende berg veelzeggend. <laughs> Gilles Deelder. Hij is trouwens uh, vanochtend uh, te horen. Een half uur lang op deze zender in lijn 1. Want dat programma komt uh, vanochtend hier op Radio 1 vanuit Zuid-Frankrijk. Ik heb wel een idee wie dat gaat presenteren. Het gaat over passie en het gaat over speed. En deze reportage was ook van Jeroen Wilaert. Drukte bij het Londense St. Mary ziekenhuis... omdat de koninklijke baby van Prins William en Kate... een deze dagen geboren wordt. Al dagenlang zitten verslaggevers en cameramensen op de stoep. En maar wachten, en maar wachten. Fans van de Britse koninklijke familie die zitten ook al klaar. Correspondent Anne Sane. Anne, wat gebeurt er allemaal bij dat uh, ziekenhuis? Is het druk? Ja, het is al druk. Uh, vanaf vanmorgen om een uurtje of uh, vier stonden de eerste journalisten alweer klaar. Uh, ze staan hangen en liggen maar te wachten. Uh, ze hebben voor het, uh, de ingang van het ziekenhuis allerlei laddertjes uh, opgesteld, zodat fotografen, zodra Kate naar buiten komt, de, de beste foto kunnen maken, zodat ze over elkaar heen kunnen kijken. En ook de eerste Royal fans hebben zich inderdaad al uh, voor het ziekenhuis verschanst. Ja, en uh, mag je trouwens blijven slapen als journalist? Of uh, geldt er zo'n, uh, hoe noem je dat? Slaapverbod? Nou, ik, ik ben hier vanaf een uurtje of uh, vier, half, vijf vanmorgen... en toen hingen de eerste journalisten al rond met hun camera's... en waren ze al hun, hun fotoapparatuur aan het klaarmaken... Uh, en ze staan in de kleed en koffie te drinken. Dus uh, volgens mij uh, geldt er niet zo'n verbod. En ook de Royal fans die blijven hier overnacht gewoon slapen. <laughs> en Kate zelf, uh, is de dame in kwestie al in het ziekenhuis? Nee, ze is er nog niet... En als ze komt, zullen we dat waarschijnlijk ook niet zien, want dan zal ze een achteringang nemen. Maar uh, wel is bekend geworden dat Kate uh, gisteren naar haar ouders in Bucklebury is gegaan... om daar nog even uit te rusten voor het zover is. Ja, en er is geen kans dat ze naar een ander ziekenhuis gaat? Nee, nee, die kans is heel erg klein. Ook Diana heeft uh, in dit ziekenhuis, uh, daar is uh, prins William en prins Harry geboren. En Kate zal dat in navolging van Diana ook doen. Ja, thuisgeboren worden, zo'n baby, dat zit er niet meer in. Dat zit er niet meer in. Hey, jullie zijn hier omdat iedereen vrij zeker is dat 15 juli de uitgerekende datum is? Ja, de precieze datum die is nooit bekend geworden, maar het, de, de, het uitgerekende datum in de media dat varieert van 13 tot en met 17 juli. Dus ja, het is echt uh, nog wel even afwachten, maar het kan elk moment gebeuren. En wat zetten de Britten eigenlijk in? Wordt het een jongen of wordt het een meisje? Ja, um, ik heb heel veel, veel mensen horen zeggen dat het een jongetje wordt. Vooral, voornamelijk om de, op de, vanwege de manier waarop Kate de Baby draagt. Oh, um, met de punt ja, naar voren? Ja, met de punt daarvoor. Maar ook, ja, ook zijn er mensen die zeggen dat de meisje wordt... Kate en William zelf zeggen dat ze het echt niet weten. En dus weten wij het ook niet. Nee, en jij maakt daar uh, filmbeelden. En die zijn vanavond op Nederland 3 te zien. Hè, bij NOS op 3. Klopt. Nou, ja. ik wens jou uh, veel sterkte. En uh, nou ja, misschien heb je het mooie moment. daar en komt uh, opeens naar buiten en wordt uh, de baby vandaag geboren. En anders is het heel erg lang. Wacht, hè. Sterkte ermee. Ja. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Oh, Het lijkt wel alsof we teruggaan naar de jaren 80. Deze komt ook al uit de jaren 80. George Michael, Faith, we hadden eerder al OMD uit de jaren 80. Voor je het weet hebben we een rode draad te, te pakken. Het was het festival van de grote namen: Santana, John Legend, Sting. Ook allemaal uit de jaren 80. Maar ook een verrassingsoptreden van niemand anders dan Prince. Organisatie van North Sea Jazz. Die kijkt terug op een vlekkeloze 38e editie in Ahoy, Rotterdam. Uitverkocht en wel. Henk Willem Hofs, blik terug. Everybody sing, everybody sing. Het festival is vrijdagavond nog geen uur oud... als op het podium bij Larry Graham, oud-bassist van Sly and The Family Stone... een man met afro-kapsel een gitaar omhangt. Het blijkt Prince te zijn. Festivaldirecteur Jan-Willem Luiken. Ja, dat was voor ons ook een verrassing. Wij werden smiddags gebeld rond een uurtje of vier dat hij wilde komen. En dat vinden wij natuurlijk fantastisch, dus we hebben alles in het... Uh... Alles in werking gezet en hij was hier inderdaad om een uurtje of zes. En uh, voordat, je het wist, uh, voordat wij het ook wisten, stond hij op het podium bij Larry Graham. Dus dat was een, een vliegende start. Hij is de hele avond hier gebleven. Hij is pas om een uurtje van half één is hij uh, weer richting 16 over gegaan om uh, naar Montreuil te gaan. Want daar speelde hij de volgende dag. Voor NRC-jazzrescenten Amanda Kuiper is North Sea, topsport. Het is uh, rennen, vliegen, ja. Drie dagen lang continu concerten luisteren en tikken voor website, krant en Twitter. Ik zou willen dat ik mijn aan had, want dan kon je eigenlijk overal sneller bij zijn. Hoeveel concerten bezoek je zo tijdens zo'n festival? Oh, het is bijna niet te tellen. Ik probeer zoveel mogelijk te zien. Gaan we nu heen? We gaan nu naar Robert Klesper. Hij is een, een pianist die ik al een tijdje volg. Het is een jong talent die uh, eigenlijk een beetje een speel is ge, uh, geworden in een uh, bepaalde scene. Namelijk uh, tussen jazz en hip hop. Ja, dat was wel uh, overweldigend hè? <laughs> ja, dat is een soort uh, vulkaaneruptie dan. Hè? Ineens, dan wordt dat uh, opgebouwd met allemaal sounds en dan ineens dan explodeert het. is er een hele nieuwe generatie. En daar behoort Robert Glasper dus ook toe. Um, ja, die de, die de jazz nieuw leven inblaast. Die de, die de jazz uh, de toekomst inblaast. Al voor aanvang was het festival dit jaar uitverkocht. Het twee sterren restaurant, dit jaar voor het eerst, zit ook vol. En de muntjes stromen de kassen uit. niet nou 20 euro. Yes. Alsof de crisis geen invloed heeft. Ik denk dat heel veel mensen zeggen: van, Nou, dit is leuk, dit doen we gewoon. dus is één keer in het jaar, hè? het is afgesloten, klaar uit. Is u een duur festival? Ja. Het eh, is geen duur. Ja, <laughs> maar het is het waard. Ik denk dat nou, mensen sparen en uh, hier naartoe gaan in plaats van op vakantie gaan. Zo oh, simpel is het? Ja, dat denk ik. Hebt u een leuke vakantie tot nu toe? Uh, ik wel, ja. Heel ja. erg uh, leuk. Ja, geweldig. Jan Willem Luijken, directeur North Sea Jazz. Het programma is erg sterk dit jaar. Dus ik denk dat de artiesten gewoon de mensen ook hier trekken. Maar dan moet je wel geld hebben natuurlijk. Dan moet je wel geld hebben. Maar ja, je hebt ook een hele oude theorie... dat in tijden van crisis er behoefte is aan, aan, aan vermaak en entertainment. En ik heb het nooit echt bewezen gezien. Maar het zou best kunnen dat dat het is. Brood en spelen. North Sea Jazz 2013. Als een flinke gevarieerde maaltijd. Met als toetje een superstrakke sting. Dear, I like my toast done on the one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman.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 zo liep het naadloos over van de reportage van Hendrik Willem Hofs... van het Noordzee Jazz Festival in de bijdrage van Sting die daar optrad. En dit was de plaats. een Englishman in New York. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, heerlijk zomers ook op de weg. Dag Bert, nou dat is het zeker. In Zeeland hangen nog wel wat mistbanken die nog even gevaarlijk zijn voor het verkeer. Maar qua file stelt het allemaal niet zoveel voor. Op de A8 wel een korte file voor de Koentunnel vanuit Zaandam... En op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam Centrum... toch nog twee kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Ja, wij hoeven het eigenlijk niet over de rest van de dag te hebben. Dat blijft rustig. Ja, dat uh, zal het zeker zo zijn als er geen uh, grote ongelukken gebeuren. Nou, wel wordt het in de loop van de ochtend uh, wat drukker op de wegen rond Nijmegen. Maar ah, dat ja. zal pas na de, ja, de mini-ochtendspit zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met de aanstaande vierdaagse. Precies, iedereen komt uh, daar naartoe. Precies. U bent gewaarschuwd. Wijnand, dankjewel. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Vanaf deze week vaart er een boot van de dierenambulance... door de Amsterdamse grachten. Directeur René Verhoogt. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom een boot? Nou, we hebben... Uh... Een half jaar geleden uh, uh, is er in Amsterdam twee keer een olieramp geweest. Uh, waar heel veel met olie besmeurde zwanen uh, gered zijn door ons uit het water. En toen hebben we gebruik gemaakt van bootjes van anderen, dus van de politie of van brandweer of van particulieren. En kort daarna uh, werd ik verrast door een aantal bedrijven en particulieren in Amsterdam. die zeiden: Van nou wij vinden het wel een goed idee om jullie als dierambulans een eigen boot te geven. zodat jullie niet meer afhankelijk zijn van uh, andere bootjes. Ja, maar zijn er heel veel uh, waterdieren, watervogels met name, uh, ja, die de problemen zijn waar uw hulp voor nodig is? Ja, wat wij nu uh, gaan doen is: uh, dat, dat, is de, dat is het geval. Dus in Amsterdam hebben we natuurlijk heel veel grachten, heel veel water, heel veel eenden, ganzen en noem alle waterdieren maar op. Daar gebeurt nog wel eens wat mee. En uh, we hebben altijd tot nu toe gehad dat de boot ingezet werd op het moment dat het nodig was. En wij hebben nu gezegd: van uh, de boot gaat nu structureel in het water om echt als ambulance uh, mee te draaien, naast de andere ambulances die ook in de stad rijden. Ja, en echt specifiek voor de waterdieren? Of uh, uh, gaat de waterboot ook uh, uh, de helpende hand bieden op het moment dat dieren aan de wal in de problemen zijn? Ja, dat is correct. Uh, ik ben van mening dat uh, de boot prima inzetbaar is, uh, ook uh, naast het reguliere wagenpark, gewoon als, uh, als ambulance, op het moment dat er een, een, een ongeval is met een, een kat of een hond en even van de grachten en de boot is om de hoek, dan kun je hem heel goed inzetten, uh, dan is, uh, is je snel ter plaatse en je kunt daar overal het, uh, het, uh, het land op in Amsterdam, dus dat is geen enkel probleem. En wat voor soort boot is het eigenlijk? Het is een, een, een aluminium sloep uh, met een 9.9 motor erachteraan. Hij is heel wendbaar, heel licht. Uh, alles zit erop en eraan, dus we hebben kattenkisten, opvangstokken, vangnetten overwant materiaal, en we, zeiden, we hebben alles aan boord. Dus alle eerste hulp die nodig is, kunnen we ter plaatse verrichten. Ja, en hij is uh, behoorlijk snel en jacht door de Amsterdamse grachten. Heb je geen files? Nee, we hebben geen files. Dus, uh, uh, en we kunnen op heel veel plekken in de stad komen. Daar heb ik me echt op, uh, over verbaasd dat je op zoveel uh, plekken kan komen... als er iets aan de hand is en, uh, en vrij snel. En, en, en dat goedkoper dan een normale ambulance, want het is toch een ander voertuig. Ja. Nou heeft elke boot een naam. Hoe gaat uh, deze boot heten? Uh, we hebben hem de drijfzijs genoemd. De drijfzijs? De drijfzijs. Dat is een uh, vrije Amsterdamse term voor alle dieren die uh, op het water zwemmen. Ja. Dus een Amsterdammer zegt gaat vaak tegen een. Van: het is, het is geen een, het is een Drijfseis. En wij vonden dat voor onze boot een prachtige naam uh, in Amsterdam. Dus ik denk, nou, dat, dat, dat doen we. Goed, als u de drijfzijs tegenkomt, dan uh, weet u waar dat voor is. Meer verhoogd, ik wens u succes met de boot. Heel erg bedankt. Dag. It feels like heaven. Fiction Factory is dit uit 1984. Ik zei al, er is een rode draad. Ja, ja, het feels like having Fiction Factory. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Martijn van Beek is hier. Het aantal Nederlanders dat in Duitsland aan de slag gaat, groeit snel. Dat meldt de volkskrant. De werkloosheid in Drentse, Overijsselse en Groningse grensgemeenten ligt aanzienlijk hoger dan net over de grens. De verwachting is dat het aantal de komende jaren toeneemt. Anderhalf jaar zonder werkloos er minder voor open, zegt een vestigingsmedewerker van een uitzendbureau in het grensgebied. Maar met een toenemend werkloosheidscijfer neemt de bereidheid om over de grens te werken toe. Duitse werkgevers zijn overigens dolblij met de komst van het Nederlandse personeel. Basisschoolklassen worden het komende schooljaar opnieuw groter. Dat stelt de PO-raad in het AD. Honderden basisscholen moeten onderwijzers ontslaan... omdat er bezuinigd moet worden. Groepen van minimaal 33 leerlingen worden daardoor geen uitzondering meer. Volgens de sectororganisatie hebben scholen lang geprobeerd te besparen... op zaken die het onderwijs niet raakten. Maar is de rek daar inmiddels uit? 30 leden van een carnavalsvereniging uit Aalst in België... moeten elk 50.000 euro ophoesten... In 2004 brandde hun praalwagen af in een loods die ze hadden gehuurd. Daarbij liepen andere bedrijven die in dezelfde lood zaten flinke schade op. Totale schade anderhalf miljoen euro. En de verzekering gaf niet thuis. De rechter kwam eraan te pas en die heeft nu bepaald... dat de leden van de vereniging zelf de schade moeten betalen. Onder meer de Vlaamse krant De Standaard en de Omroep VRT schrijven over de zaak. Nog meer nieuws uit België op de website van de Belgische familiezender VTM. Een opmerkelijk filmpje van oud-premier Jean-Luc de Hane. Hij was gisteren te gast in het VTM Nieuws... naar aanleiding van een nieuwe documentaire over koning Albert. In een zalmkleurig shirt met korte mouwen... en een blauw geblokte korte broek en sandalen aanschoof hij bij de presentator aan. De Hane was zijn afspraak om te praten over de troonsafstand helemaal vergeten... en zat te genieten van een zondagse barbecue... toen de politiekjournalist van het programma... hem een half uurtje voor de uitzending een sms-bericht stuurde. Tijd om zich om te kleden had de Hane niet meer... en dus belandde hij in korte broek en op sandalen voor de camera's. En als u het wilt zien, ik heb net even een linkje getwitterd. Oh, dan gaan we even kijken... En dan nog een showbiz nieuwsje uit de Telegraaf. Connie Breukhoven laat beslag leggen op de villa van Hans in Wassenaar. Ze eist 7,5 miljoen van de oud-eigenaar van platenketen Free Records Shop. Connie, voor sommigen beter bekend als Vanessa, kreeg toestemming van de rechtbank... om te voorkomen dat geld waar ze eventueel recht op heeft, mogelijk verdwijnt. Nog onduidelijk is volgens de krant wat de zangeres tot deze stap dreef. Dat staat er allemaal in de ochtendbladen van hedenochtend. Wat gaan wij doen na de klok van zeven uur? Wij gaan het onder andere hebben over het voetbal... Het Nederlands elftal, de Leeuwinnen. Die hadden een prachtig gelijkspel uit de wacht gesleept... tegen Duitsland, titelfavoriet. En moesten aantreden tegen Noorwegen. Maar het werd een lichte teleurstelling. De Leeuwinnen verloren met 1-0 van de Noorse dames. En hebben nog wel een hele kleine kans... om verder te komen daar op het EK in Zweden. Daar gaan we dat over hebben straks na de klok van 7 uur. En nog veel meer nieuws hebben wij voor u in petto. Ik zou zeggen, blijf aan dat toestel gekluisterd. Blijf erbij, tot zo.